zakte de koers van bijvoorbeeld de Dow Jones Index met 9% in. Met zo'n duizend punten was het de grootste daling binnen een dag in de geschiedenis van de Dow. De beurzen waren al nerveus over de schuldencrisis in Griekenland... en het mogelijke overslaan daarvan naar landen als Portugal en Spanje. Maar dat rechtvaardigde nog niet de daling van gisteren, zeggen analisten. Er zijn geruchten dat een beurshandelaar van een grote firma... per ongeluk bij een orde drie nullen te veel heeft ingevuld... Maar ook wordt niet uitgesloten dat de automatische aandelenhandel door computers op hol is geslagen. Uiteindelijk veerden de koersen weer op en sloot de Dow Jones 3,2 lager. De parlementsverkiezingen in Groot-Brittannië zijn volgens exit polls gewonnen door de conservatieven van David Cameron. Ze zouden 305 zetels krijgen. 21 zetels te weinig voor een absolute meerderheid. Ten opzichte van het huidige lagerhuis zouden de conservatieven 95 zetels winnen. Labour zou er 94 verliezen en de liberaaldemocraten, die goed scoorden in de peilingen, zouden er 1 op achteruit gaan. De winst van de conservatieven betekent niet dat ze nu ook een regering mogen vormen. Als geen van de partijen een absolute meerderheid haalt, schrijft de grondwet voor dat de regerende partij het initiatief krijgt. En Labour kan proberen een coalitie te vormen. De definitieve uitslag wordt de komende ochtend verwacht. Zo'n 14.000 fans hebben in de Amsterdam Arena de ploeg van bekerwinnaar Ajax gehuldigd. De fans hadden er eerst op grote schermen de wedstrijd bekeken... die door Ajax met 4-1 van Feyenoord werd gewonnen. Daarna moesten de supporters 2,5 uur wachten... voor de selectie was teruggekeerd uit de Rotterdamse Kuip. Volgens de politie verliepen de feestelijkheden rustig. Er zijn maar een paar mensen gearresteerd voor belediging of vernieding.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 You, you can stand. You can stand. Just stand. You can stand. Die en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar...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 after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 He's been so